Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt straks een hoop kabeltjes weggooien. En dat heb je te danken aan de EU. Want over dik twee jaar moeten nieuwe telefoons, tablets en camera's een USB-C aansluiting hebben... En dan kun je dus alle apparaten opladen met hetzelfde kabeltje. Verslaggever Nando Kastelijn vertelt waarom. Ze zeggen, ja, de consument zit nu met allerlei kabels die verschillend zijn. Zoals moet je nieuwe kabels kopen, dat is gedoe. En daarnaast leeft het elektronisch afval op. En dat willen ze beperken. En op deze manier hopen ze aan die twee dingen te voldoen. De Europese Commissie had fabrikanten eerder gevraagd... om zelf met één standaard te komen. Maar dat lukte niet. Apple wilde per se met Lightning-kabels blijven werken. En fabrikanten van Android-telefoons gebruikten nog steeds verschillende uren. Kabels. De berichten dat Rusland in Oekraïne graan steelt om zelf te verkopen zijn geloofwaardig. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het gestolen graan exporteren ze bijvoorbeeld naar Syrië en Turkije. Volgens de Amerikaanse minister hoort de diefstal bij een groter plan van Rusland. Zo blokkeren de Russen de Oekraïnse havens aan de Zwarte Zee... waardoor ze het graan niet via die weg kunnen vervoeren. Er moet misschien toch meer gas uit de Groningse grond worden gepompt. Dat zegt de Mijnraad in een advies aan het kabinet. Ze zijn bang dat er tekorten komen, legt deze verslaggever van RTV Noord uit. De Mijnraad zegt dat de gasopslagen voor 100% gevuld moeten worden in plaats van voor 80%. Ja, valt op zich wel wat voor te zeggen. Alleen tegelijkertijd zijn de gasopslagen dit jaar naar verwachting verder gevuld dan vorig jaar. En toen zijn we de winter ook goed doorgekomen. Eigenlijk was het de bedoeling om vanaf volgend jaar of het jaar daarna te stoppen met de gaswinning, maar dat plan moet misschien dus toch op de schop. En de liften op het station van Harderwijk zijn kapot. Dat zijn er drie en voorlopig worden ze niet gerepareerd. En dat is een probleem voor mensen die slecht ter been zijn of koffers bij zich hebben. Toen zag ik dat de andere twee liften ook al kapot waren... en dat had ik van een ander al gehoord... Dat die eigenlijk al een hele tijd kapot waren. En verder navragen, dat bleek dat ze al zeker of bijna twee maanden niet werkten, die andere twee liften. Dus nu zijn ze alle drie stuk. Volgens de NS duurt het repareren zo lang door een tekort aan materialen. De liften zijn vernield door vandalen. De NS heeft wel aangifte gedaan. Het weer. De komende uren piept er steeds meer zon door. In het noorden en zuidoosten nog kans op een bui. Maxima van een graad of 18. Morgen heel weinig zon. Blijft ook niet droog. En dan wordt het een graad of 17. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Er staat alleen file op de A7, de afsluitdijk... richting Noord-Holland tussen Bresandijk en Den Oever. Vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. welkom Stamford uh, bij een nieuwe aflevering uh, op de Stamfords Radio van uh, Zandvoort op zondag. Ja, en, uh, een zondagmiddag uh, met, uh, met uh, wat regen op uh, dit moment. En een hele aparte melding kreeg ik vanmorgen op mijn telefoon, uh, Albert-Jan. Goedemiddag uh, trouwens. Goedemiddag, Rob. Ik kreeg een uh, donderalarm. Een donder? Die term heb ik nog nooit van gehoord. Kreeg je op je donder? Donderalarm. Kreeg jij op je donder? Nee, ja, nee. Ze zeggen van uh, er komt uh, onweer aan en een uh, code geel uh, daarvoor. Ja, nou, uh, ik heb, uh, maar je hebt de weerkaart wel bestudeerd. Nee, nee, nee, niet echt. Nou, we houden het draait een beetje om Zandvoort heen. Dus de, de, de, de harde kern, om het zo maar eens te zeggen, die, die krijgen we niet. Maar voor vanavond is wel behoorlijk wat regen verwacht. En dat is natuurlijk niet leuk, want vanavond Zandvoort Alive de eerste keer. Dus wat dat betreft laten we hopen dat het voor overwaait. Goed, inderdaad, goedemiddag luisteraars en kijkers. Niet te vergeten, welkom bij Zandvoort op zondag, drie uur daar lang. Uh, live uh, radio vanuit de studio aan de Tolweg. Uh, begin jij met de teleurstelling van gisteren, voetbal? Uh, ja, dat was, uh, <laughs> <laughs> dat, uh, ja, dat was uh, heel erg. Uh. Ja, we speelden natuurlijk uh, voor, uh, voor een, uh, een uh, plek in de nakompetitie. Ja. En uh, tegen OSP, eigenlijk zou dat uh, te doen moeten zijn, OSP. Ja. Want uh, die ploeg, uh, daar hebben we al veel vaker uh, van uh, gewonnen. Maar gisteren ging het gewoon. Fout. Helemaal mis. Uiteindelijk helemaal mis. En uh, ja, uh, konden we geen, uh, geen winst behalen daar uh, in Amsterdam. En uh, de tegenstander uh, die uh, vlak onder ons stond, uh, die kon uh, wel uh, winst behalen. Dus dat betekende dag plek 4 en uh, dag na competitie. Wat een drama. Dus de voetballers van SP Zandvoort 1 kunnen op vakantie. Maar... Ja. SV Zandvoort 2, die is wel, dat is wel goed nieuws. Ja, groot feest, want uh, die zijn kampioen geworden, Albert Jan. Dus, ja, dus daar. ja die, die hebben gisteren in de kantine in Zandvoort nog even een nafeestje gehad. Uh, ja, uiteraard. En dat uh, dat eerste team ook mee gevierd heeft. Ja, dat komt allemaal goed, alle jongens uh, onder elkaar. Nee, dat komt wel goed. Nou, dan begin ik met de tweede teleurstelling van gisteren. En dat uh, betreft de tennis. Want uh, ja, tennisclub Zandvoort, uh, de, het, de finale weekend uh, werd verspeeld, of wordt verspeeld uh, op de glee hier, al hier in Zandvoort. Uh, Zandvoort moest uh, gisteren, uh, mixteams heb ik het over, hè, uh, tegen Alta Amersfoort. En dat eindigde in 3-3. Dus het is in totaal zes wedstrijden, dus 3-3. Maar dan gaat het om de meest gewonnen sets. Nou, en dat bleek Alta te zijn. Dus uh, uh, Zandvoort, mixed mixteam, ligt eruit. En het scheelt maar één setje, hè, heb het ik begrepen. Scheelt, het scheelt maar één setje. Maar ja, uh, wat dat betreft uh, is dat uh, uh, ja, toch, toch een uh, heel sneu voor vandaag. Want het was natuurlijk mooi geweest... als uh, vandaag het uh, mixteam van Zandvoort nog in actie zou kunnen komen. In ieder geval voor, voor het kampioenschap. Maar dat zit er ook niet in. Dus wat dat betreft hebben we de... de de deurstellingen wel weer gehad. Uh, ja, en weekend. de verslaggever van ons heeft een vrije dag uh, daar ja, uh, op de ja. tennisclub. <laughs> ja, ja. <laughs> die ja. heeft vrij Maar die heeft gisteren al wel een go goede duit in het uh, barzakje gedaan hoor. Oké, okay, wat gaan wij. Uh, wat, wat is er vandaag allemaal aan de hand? Nog uh, veel mooie autoracen op, uh, op het circuit Zandvoort. De, ...tijdens de tweede dag van de Pinkster Races... ...en de entree is gratis. Dus als u uh, in de buurt bent van het circuit... ...en u wilt de nieuwe layout nog eens een keer bekijken... ...als, uh, als u toch te gast bent in Zandvoort... ...er wordt vandaag uh, leuke races gereden... ...waaronder de Marcel Alberts Memorial Trophy. Die uh, uh, is uh, uh, alweer verreden, zie ik. Hier is om 12 uur begonnen. Maar goed, we hebben nog de Historic Monoposta's. We hebben nog de DNRT en de NKHTGT. Dus... Er is nog genoeg uh, actie te zien op de baan op het circuit Zandvoort... tijdens uh, het laatste deel van de Pinkster Races op deze zondag. Uh, vanavond hebben we Zandvoort live, dat had ik al gezegd. Uh, het begint al om vier uur trouwens. Het begint al om vier Dat is heel verstandig trouwens. Dat is heel verstandig. Uh, wat dat betreft, oké, okay, dat begint al om vier uur. Maar daar kom ik natuurlijk straks uitgebreid nog even op terug... tijdens de evenementenagenda om half vier. Nou, het weerbericht uh, wordt bij wijze van per uur veranderd. Uh, maar uh, Rico Schreuder is helemaal up-to-date, onze weerman. En uh, om half drie krijgt u het weerbericht. Dier van de week dit weekend om half vijf. Uh, die luistert naar nou, Teddy. Lijkt me, dat is toch een uitdaging, die Teddy. Maar goed, luister dan om half vijf uh, wat, wie en wat Teddy is. Gedicht van de dag blijft nog een verrassing. Dus liefhebbers, kwart voor vijf is het zover. Want ik heb weer een stapeltje voor je meegenomen Rob. Dus je mag weer uh, er een uitzoeken. Uiteraard hebben we Zandvoorts Nieuws in het kort. In het tweede gedeelte van het eerste uur herhalen we het interview... wat onze collega Ben Zonneveld gisteren had tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, met, uh, even kijken, met Erwin Hilbers. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Hilberts vismaaltijd op het Gasthuisplein. Aanstaande vrijdag. Zijn er nog kaarten? Blijf luisteren. U hoort het straks in deze uitzending. Uh, zoals u gewend bent gaan we het tweede uur de regio in, tussen drie en vier... We gaan eerst eens even op Schiphol kijken. Dat... Oh, ja, gezellig. Dat, uh, hebben we, dat is uh, vlak voor de Pinkster Weekend uh, is dat begonnen. Volgens de directeur van Schiphol is er niks aan de hand. en is alles onder controle. Maar als je dan de reizigers gaat uh, interviewen, onze collega's van NHTV... dan krijg je toch hele andere geluiden. Dus we gaan naar Schiphol... We gaan ook uh, naar Eemond en wel naar Beverwijk. Want uh, gisteren had Jerry Kramer tijdens een interview met Ben Zonneveld het over... Uh, dat ze weer een feestweek willen uh, instellen uh, in, uh, in uh, Zandvoort... met onder andere de korte baandraverijen. Nou, in Beverwijk is het gelukt. Daar uh, wordt weer uh, een gekorte baan draafd. En uh, hoe dat allemaal weer tot stand is gekomen, dat ook in de tweede uur. En... Uh, we gaan even kijken, ja, ook nog even naar de Zaanstreek Waterland en wel naar Marken. Want zegt het paard van Marken jou iets? Helemaal niks. Nee, nou als je watersporter bent dan zeg je dat zeker wat. Want als je oversteekt van Friesland, bijvoorbeeld Lemmer, over naar Noord-Holland, dan is het een richting, een richting die je kan volgen, is het paard van Marken. Dat is die witte vuurtoren. Die, uh, uh, die op een gegeven moment in Noord-Holland, die in Markens staat. En daar kan je natuurlijk je koers op uh, varen. En die is uh, ge helemaal gerepareerd en gerestaureerd. En uh, daar hebben ze maanden, de bewoners hebben daar maandenlang last van gehad. Terwijl er niks gebeurde. Maar die stijgers stonden er allemaal nog wel. Maar goed, hij is, uh, is weer in zijn glorie hersteld. Dus dat die drie bijdragers, in ieder geval in het tweede uur over vier hebben we natuurlijk nog pit report. Wat houden we nog voor u verder? Een sport in de gaten. Wel tennis. Op Roland Garros begint om drie uur de herenfinale Nadal tegen Ruud. Die gaan we voor u kijken. We kijken ook nog even naar de Golf. En wel de Porsche European Open wat dit weekend verspeeld wordt. Zonder deelname van Luiten. Want die heeft na vier holes op de donderdag opgegeven wegens mentale problemen. Dus die heeft even een stapje terug gedaan. Maar we hebben nog twee Nederlanders in de race. En dat is Besseling en Huizing. En uh, die staan redelijk hoog in het algemeen klassement... om het zo maar te zeggen. En die volgen we natuurlijk ook nog even op onze mobiel. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... CFM Zandvoort. Ja, wij zeggen goedemiddag en we zijn een kwartier verder, uh, albert -Jan, Dus uh, dat heb je weer uh, netjes uh, gedaan. Heel veel uh, lekkere muziek ook uh, vanmiddag uh, buiten de, de informatie die we voor je brengen op de radio. Dus wij zeggen blijf lekker luisteren naar Zandvoort op zondag tot aan 5 uur met nu de Jacksons. Don't blame it on the good times. I'm coming on a boogie That nasty book, it bugs me. But somebody has dropped me. Bell about rhythm gets me on my feet. I change my mind completely. I seen the lightning lead me. And my baby just can't take her eyes off me. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I'm coming on a boogie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 Sunshine dat yeah. Moonlight. ze, de good times. Good times, okay. ja, Michael Jackson. Yeah. Nog it hele maak, een jonge Michael Jackson destijds met deze uh, times. Blame It on the Boogie. De zondagmiddag ja, dadelijk het uh, nieuws in het dus kort. Misschien gaat het ook over parkeren. Anders komen we een andere keer daarop terug. Maar als je een hele lange straatname in Zalford hebt... of althans een redelijk lange uh, straatname, Albert-Jan... dan heb je wel een probleem, want dan uh, kan je je vergunning niet digitaal aanvragen. Dat kan het systeem niet aan. Wat een drama, hè? Geweldig. Nou ja, we gaan uh, lekker uh, even rocken met uh, deze Jan Jett en de Blackheart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 We'll be moving on and singing at some old song. Yeah, with me, singing in I En ook op deze eerste fietsendag zijn we er gewoon met Zandvoort op zondag. Je I Love rock and roll. Een uh, lekkere gauw van uh, John Jet en The Blackheart. Al lang kwart over twee geweest. Ja, we lopen een klein beetje uit, maar het komt wel weer goed. Uh, op het gaat het nieuws wel eventjes een, uh, een klein beetje korter. Nee, in dat komt korte... me kom niet meer goed, want jij begon net over dat... <hums> Parkeerbeleid. Parkeerbeleid, ja. Dus, met een, dus, een, dus... dus dat komt nu in Zandvoorts nieuws in het kort. Hoe is dat... met jouw straatnaam, Is hij uh, lang of uh, valt het mij? Hou op. Nee, hoor. Mij hebben ze gevonden. Ja, echt waar. Ze hebben mij een parkeerplek afgepikt. Hmm, Oké. Okay. Een nou. ander, ander woord heb ik daar niet voor. Nee. Goed. Uh, Zandvoorts nieuws niet helemaal in het kort. Uh, coalitieprogramma voor Zandvoort gereed. Jong Zandvoort, CDA... OPZ en VVD zijn het coalitieprogramma overeengekomen. In dit programma staan de ambities en afspraken... die deze vier grootste politieke partijen... na de laatste gemeenteraadsverkiezingen met elkaar gemaakt hebben. Volgende week zal het coalitieprogramma voor Zandvoort... door de vier partijen getekend worden in de raadzaal. Zandvoort krijgt vier wethouders. Te weten Martijn Hendricks van Jong Zandvoort... Gert-Jan Bluis van het CDA... Peter Kramer van de Oudere Partij Zandvoort en Lars Carré van de VVD. Dat rijmt op Carré VVD. De portefeuilles van de wethouders worden zo snel mogelijk bekendgemaakt... voor zover die niet al bekend zijn. De wethouders worden op 21 juni aanstaande... tijdens een ingelaste raadsvergadering geïnstalleerd. Ons dorp zal de komende, de komende jaren veranderen. Zo zal er flink gebouwd moeten worden. De uitstraling van ons dorp moet beter. En we hebben grote ambities op tal van andere onderwerpen. We vragen daarom uitdrukkelijk aan de Zandvoorters om ons kritisch te volgen en ons, en ons gevraagd of ongevraagd advies te geven. We doen dit met z'n allen voor ons, Zandvoort, laat Jerry Kramer in een reactie weten. Nou, nou komt uh, het eerste bericht. Vanaf 1 juli geldt in heel Zandvoort een nieuw parkeerbeleid. Hiervoor organiseren uh, de gemeente drie inloopmomenten voor wie meer wil weten over de nieuwe regels, tarieven, zones en parkeermogelijkheden. De afgelopen periode heeft de gemeente op verschillende manieren gecommuniceerd over de specifieke veranderingen die dit met zich meebrengt. Zo hebt u onlangs een brief en een flyer ontvangen. Hierin kon u meer lezen over de vergunningsgebieden waarin ons dorp onderverdeeld wordt. En de manier waarop u uw bezoek kan laten parkeren. De gemeente Zandvoort laat weten dat als u een vraag heeft die nog niet beantwoord is, zij u graag verder willen helpen. Er zijn drie inloopmomenten en ik zou zeggen, uh, zandvoerders maakt daar gebruik van. De eerste is al geweest op vrijdag uh, 3 juni, maar op woensdag 8 en dinsdag 14 juni worden er nog twee inloopmomenten georganiseerd. 8, woensdag 8 en dinsdag 14 juni, juni waar u met uh, uw inhoudelijke vragen over de regels van het nieuwe parkeerbeleid terecht kunt. Op 8 en 14 juni kunt u tussen 7 uur s'avonds en 9 uur s'avonds... met uw parkeervragen naar de blauwe tram louis Davids Carré nummertje 1. Tussen 7 uur en 9 uur s'avonds, dus op 8 juni en 14 juni. Schrijf het in uw agenda. Op deze momenten kunt u praten met ambtenaren van de gemeente Zandvoort... en een medewerker van een coöperatieve parkeerservice. Nou, die weten ook niet hoe ze een telefoon op moeten nemen, hè? Ik, want ik heb twee keer drie kwartieren gehang, gehangen... En uh, u bent zo, sn zo snel mogelijk aan de beurt. Maar het gebeurde niet. Nee. Die namens de gemeente diverse parkeertaken uitvoeren. Zij zijn er voor u. En als u meer wil weten over de nieuwe regels, tarieven, zones en parkeermogelijkheden. Voor inwoners die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het opladen van een parkeergoed of het aanmelden van een kenteken, organiseert coöperatieve parkeerservice samen met de gemeente twee inloopbijeenkomsten. Pen en papier bij de hand? Vrijdag 1 juli van 3 tot 5 bij Pluspunt. Vrijdag 1 juli van, 5 tot, van 3 tot 5 bij Pluspunt. En maandag 4 juli van 5 tot 7 in de blauwe tram. Uh, en is uw, uh, daar kom ik op jouw verhaal. Uh, is uw verhaal voor de eerste bewonersvergunning geweigerd... omdat u over een eigen parkeergelegenheid zou beschikken? En meent u dat dit niet het geval is... dan kan dit bericht van de gemeente relevant voor u zijn... Parkeerservice heeft zoveel mogelijk adressen in Zandvoort opnieuw bekeken. De registratielijst van adressen met eigen parkeerplaats is nu kleiner geworden... omdat bij veel adressen geen eigen parkeerplaats beschikbaar was. En zijn deze adressen van de lijst gehaald. Wilt u daarom opnieuw uw aanvraag in het e-loket indienen... U komt nu misschien wel in aanmerking voor een eerste bewonersvergunning. Krijgt u nog steeds de melding over eigen parkeergelegenheid en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een e-mail sturen naar info.zandvoort-apenstaatje-parkeerservice. infozandvoort Met als onderwerp controle poet. Controle -poed. met hoofdletters. Daarop zal uw adres specifiek gecontroleerd worden... en of wordt er contact met u opgenomen. Ik zit al te denken over poets, maar ik weet het. Parkeer op eigen terrein. Poets. Nou, ik ben blij dat jij erbij bent. Maar Heel goed, dit was Zandvoort Nieuws in het kort. Ik laat het hier. Ik wou bijna zeggen, wij parkeren het uh, even uh, over onderwerp. <lacht> dit, dit, wij, wij komen erop <lacht> terug. <lacht> <lacht> ja, en dan denk ik uh, meteen uh, aan een uh, monopoliespel met Dorpstraat Ons Dorp.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 het pad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht krit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met beatmuziek.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 het tuinpad van mijn vader. De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten? En op Facebook reageerden de mensen ook heel erg hoor, op het parkeerregime. Ongelooflijk. Maar goed, dus we moeten het er even mee doen. Je hoort het dorp inderdaad, van uh, Wim Sonneveld. En hier is uh, nog een uh, lekkere singles, zo vlak voor het nieuws: Gabrielle is dit.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 You know you got to be strong Dreams can come true don't can't if I'm with you You know you got to have on. You know you got to be strong I'd see you sometimes On your own ending cries I knew I had to have you My holes in the middle Now you're by my side And I feel so good I am a The you know you got to be strong. I'm not making plans for tomorrow. Let's live for tonight. Yeah, baby, so hold me so tight. Push your arms around me. You make me feel so sick Then you whisper in my ear that you're here to stay. Yeah. Dreams can come true. Look at me, baby, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, baby, I'm with you. You know you got to have dit is echt zo'n uh, vergeten single, maar wel heel mooi. Het is uh, 1993, Gabrielle, je de Dreams. Dance, good, en uh, onze droom is ook uh, dat uh, de zomer uh, daadwerkelijk gaat beginnen, Alvesjan. Maar uh, ja, we krijgen eerst een donderalarm in zo, weg, geloof ik. Nou, uh, de weersbewachting uh, we bij deze. Op een mooie Pinksterdag, ken je dat nummer nog? Ja, ja. Nou, dat gaat vandaag niet op. Uh, want vanmiddag valt de regen, uh, zoals hier staat, met bakken tegelijk uit de lucht. Vanochtend is het bewolkt en ook al wat lichte regen mogelijk. Geleidelijk wordt de bewolking dikker en laat uh, vanochtend. Maar zeker vanmiddag regen het, uh, regent het flink. Lokaal kan het nog tot uh, onweer komen. De wind waait uit het oosten tot noordoosten. En is meest matig uh, en het warmt snel op tot ongeveer 21 graden. Vanmiddag draait echter de wind naar het westen en in de regen is dat een hele enkele graad kouder. Vanavond wordt het weer droog en met wat geluk breekt ook de zon weer even door. Komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. De westenwind is matig en het koelt af naar een graad of 12. Morgen schijnt geregeld de zon, maar in de middag trekken enkele buien over de regio. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig en het wordt 18 à 19 graden. Dinsdag zijn er flinke perioden met zon. Over het algemeen is het droog... maar een enkele lokale bui is niet helemaal uitgesloten. Er waait een matige westenwind... en het wordt opnieuw 18 à 19 graden. Ook woensdag schijnt de zon... maar verspreid is ook weer een bui mogelijk. Er waait een matige westen tot een zuidwestenwind... en het wordt 20 graden. Donderdag uh, trekken weer buien over de regio... maar nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een matige noordwestenwind... En het wordt 19 tot 21 graden. Vrijdag lijkt een fraaie dag te worden met flink wat zon. Het blijft droog en het wordt 21 tot 22 graden. Ik zou zeggen, uh, het blijft modderen. Maar dit is weer verwachting van Rico Schreuder. En ik had hem al eerder de staan deze, hoor, uh, Albert-Jan. Op een mooie pinksterdag, als het even kon Liep ik met mijn dochter aan het handje in het parkie te keuren in de zon Gingen maar de liefjes plukken, eendjes voeren eindeloos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 En de allemaal. En, uh, wij zijn er tot aan 5 uur met Stadpoort op zondag. Trying to bring up. We rijden ditmaal de remix van deze plaat. Uh, Lissou is dat uh, in de remix van de, de Purple Disco Machine. About that time, uh, de nieuwe single van uh, Lissou. En een uh, hele grote hit in de hitparades van uh, dit moment. Nou, we gaan weer naar Sanford toe, want uh, ja, daar zijn we de lokale radio voor natuurlijk, uh, albert John. En de aankomende vrijdag gaat het weer uh, heel druk worden op het uh, gasthuisplein. Ja, want dat kan ook weer na twee jaar uh, helaas geen doorgang te hebben kunnen uh, vinden. De traditionele vismaaltijd uh, uh, op het gasthuisplein gaat de uh, aanstaande vrijdag uh, weer door. En uh, dat is altijd een van de, ja, een, een heel erg populair uh, evenement waar veel vele mensen zich aanmelden. Uh, in dat uh, daarom was uh, Erwin Hilbers af, uh, gisteren uh, te gast tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. En onze collega Ben Zonneveld sprak met Erwin Hilbers over de voorbereidingen... en, of, en of, natuurlijk of er nog kaarten te krijgen zijn. Voortgaan, we praten met Erwin Hilbers. En zeer goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Uh, de vismaaltijd is uh, uh, aanstaande. Hè? Dus die uh, over uh, vrijdag, aanstaande ja. vrijdag. Ja. Uh, hoe Je staat dan het dan? ermee? Ja, Goed.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 Wat is het maximale aantal? Het is dus nu 200. Oh, dat is een aardig, uh, ja. uh, aardig, aardig stukje vis te bakken. Ja, ja, ja, ja. Thomas die uh, kan eraan. Hahaha. <laughs> ja. nou, ik denk dat hij al bezig is met zijn soep. Uh, nee, dat uh, als je goed had opgelet, ben, uh, dat heeft ook in de krant gestaan. Hè? We je doen hebt, uh... dit jaar geen soep. Oh, nee, uh, ik heb dit wel een bonnetje voorgerecht. Dit jaar, uh, ja, dat klopt. Dan krijg je lekkere granalen oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik ben, uh, ben zeer benieuwd. Ja. Uh, uiteraard komen alle, uh, uh, ja, ik moet zeggen maar de mensen die van het begin af aan zijn, die, ja. die komen weer. Ja, uh, de meeste wel, ja. ja er zijn uh, natuurlijk wel wat, wat afvallers uh, door uh, lichamelijke problemen. Maar uh, ja, ik, uh, ik ben, uh, gisteren ben ik begonnen met uh, de reserveringen uh, in te delen.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 Uh, ik zou alleen wel eventjes uh, dan plaatsnemen op het terras van het wapen. Ja, ja. Want uh, kijk, uh, dat is natuurlijk een aardige oppervlakte. En uh, als daar om vier ja. uur uh, ja. mensen gaan zitten, dan. Uh, Weet ik weet niet hoe laat de bediening uh, <laughs> die komt voor de avond is, uh, is, uh, is aangeroepen. Maar uh, nee, tuurlijk, tuurlijk. Kijk, uh, ja. Maar het is dan wel verstandig om gewoon even lekker op het terras van het wapen te gaan zitten bij elkaar... Ja. en dan zo'n beetje rond uh, kwart over vijf, half zes naar nou, je Ja, te gaan lopen. Ja, precies. Uh, ik denk dat als je er echt lekker bij tijd komt... en je zorgt dat je om vijf weer ja. dan aan tafel, dan, dan, dan is alles uh, klaar. En dan, uh, dan zijn ook de mensen van het wapen wel uh, op hun running... Ja.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 Ja, als er één begint, dan uh, sluit de ander aan. Dus, uh... Gaat dat uh, tussen de gerechten doorgebeuren? Ja, of tijdens. Uh, ja, als, <laughs> als je me niet met volle mond gaat zingen. Nee, dat niet. <laughs> nee, kijk, uh, je hebt natuurlijk nooit alle 200 tegelijk een, een hap eten. Dat is natuurlijk altijd een uitdaging geweest. Hè? Uh, als het goed is, dan, uh, dan komt Thomas met een, uh, met een dubbele bak...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 Um, nou, ik ben eigenlijk wel doorheen. We hebben de uh, toegangskaart die zijn te koop. 14,50 bij, ja. bij de Bruna. Alleen bij de Bruna. Alleen bij de Bruna. Wanneer haal jij de laatste kaart op? Dat doe ik vrijdagochtend. Dus oh. op de dag zelf, uh, ja, hoe laat weet ik niet. Maar uh, laten we zeggen, uh, kijk, en, en, en normaal als ik dan kaarten heb uh, en je komt bij de Bruna, dan uh, geven ze je mijn telefoonnummer. Kun je alsnog? En dan, uh, ja, dan kun je me altijd bellen.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 Ja, Erwin Hilbers die vertelt heel enthousiast over uh, de nieuwe editie die eraan gaat komen. Aankomende vrijdag. De elfde keer alweer dat de vismaaltijd uh, op het gastensplein uh, gehouden wordt, uh, Albertjan. Mm -hmm. En uh, voor uh, 14,50 euro kunnen mensen nog een uh, kaart kopen bij de Bruna voor. Uh, voor de vismaaltijd van aankomende vrijdag. En uh, er zijn nog een kaart of 25. Althans, dat zeiden ze gisteren. Ja. ja, toen is het bij ons in de uitzending geweest uh, natuurlijk. Dus uh, je moet er waarschijnlijk heel snel bij zijn bij de Bruna... voor uh, de laatste kaarten voor uh, de vismaaltijd van volgende week vrijdag. 14,50 euro en dan kun je lekker mee eten en je krijgt ook één drankje erbij naar keuze. Dus een mooie, complete maaltijd met een drankje en heel veel gezelligheid op het gasthuisplein. Dus ga die kaarten halen. Wij gaan weer door met de muziek. Hier is Angela and the Roots en Pressure. Lekker volgende week vrijdag genieten van een heerlijke vismaaltijd op het dan ben je al die druk ben je gewoon in één keer kwijt en dan, uh, lekker uh, een uh, avondje genieten hier in Zandvoort. Met Altijd op uh, de tweede vrijdag in juni. Mooi weer hoorden we net van uh, Erwin, dus dat uh, gaat uh, helemaal goed komen Albert-Jan. We gaan uh, nu door met uh, de volgende onderwerpen en dat uh, betreft de jeugd. Er is afgelopen maanden hard gewerkt aan het vernieuwen van het oude speelveldje naast de spoorwegovergang. Inmiddels is er een heus mini skatepark verrezen op de hoek van de Van Lennepweg en de Tollenstraat. Een officiële opening zal er vast nog wel komen, maar de kinderen uit de buurt willen daar niet op wachten... en maken alvast veelvuldig gebruik van het terrein. En ook in Zuid worden de kinderen bediend met een nieuwe speelgelegenheid op het grasveld naast het parkeerterrein De Zuid is na jarenlang overleg met een groep ouders in de buurt een speelveld gecreëerd. De al aanwezige doeltjes staan nu op een veld van betonnen platen. Nu alleen nog een basket en dan kunnen ze ook hier de kinderen lekker hun energie kwijt. Dus dat, nou ja, dat heeft lang geduurd, maar dat, dat uh, skate, dat, dat skate te gebeuren... zou eerst verplaatst worden richting circuit. De circuit ging niet door? Ging niet door. Overleg, overleg, overleg, overleg. Het gaat niet door. Dus nu op de, uh, de originele plek... Ziet er wel heel netjes ja, en leuk uit. Ziet er keurig uit. Uit. Dus het ziet er uh, uit. En nu ook een speelveldje op de, in de zuid. Hartstikke goed. En ook, uh, ja, je hebt nu ook uh, de zilvermeel die uh, weer uh, actief is uh, daar uh, bij het spoor... En dan het, uh, pleintje, het skatepleintje aan, uh, aan de overkant er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Dus uh, ja. dat uh, gaat allemaal gelukkig de goede kant op. En daar dus zijn we heel blij mee. Dan Preguntan, preguntan por mí Y ahora que no te muro tu voz, Igual es lo mejor Pero ahora duele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 Het regenachtige zondagmiddag. Eerste piste dag maken wij het. Uh, nog een uh, beetje zonnig. Zelf via de radio met uh, Salah Parati. Alvaro Soler. We gaan op naar het nieuws. En weer van drie uur. En daarna zijn we er nog uh, twee uur lang. Graag tot zometeen.